En de ronde van Italië voor vrouwen is gewonnen door Marianne Vos. In de laatste etappe, een tijdrit, kwam haar voorsprong niet meer in gevaar. Het is voor het eerst dat een Nederlandse wielrenster... de ronde van Italië voor vrouwen wint. En dan het weer, op veel plaatsen zon. Maar er ontstaan ook flinke stapelwolken... die vooral in het oosten kunnen uitgroeien tot buien. Het is 20 tot 24 graden, morgen droog en ook veel zon. Wel wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij het knoopendiemen 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum 3. En een spoedreparatie op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... bij Rilland 2 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. De N57 middelburg oudorp is in beide richtingen dicht... tussen Seroskerken en Renesse na een aanrijding. U wordt daar omgeleid. Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Art Vierhouten... Dionne de Graaf en Tom van Hek. Minuten over vier, u bent weer terug bij Radio Tour. Prachtige etappen met helaas ook alweer wat vervelende ongelukken. Door het Centraal Massief. En een kopgroep van vijf. 43 van het kopwerk gedaan door die man... die zal men geloof ik niet zo leuk vinden, maar wel heel hard kan fietsen. Thomas Veuclair, Gio. Ja, Aard heeft het al vaker gezegd. Aard Vierhouten die naast jou zit. Het is een mannetje die ze het allemaal niet gunnen. Nou, Oscar Pereiro naast me bevestigt dat zojuist. Die zegt ook van daarom gaan ze gewoon rijden. Maar goed, hij doet het toch wel maar eventjes. En vijf en een halve minuut is nog steeds de voorsprong. Terwijl wij kijken naar de kop van het peloton. Waar het tempo gemaakt wordt door de ploegmaats van Gilbert. Daarachter de ploegmaats van de broertjes Schlek. Die proberen het tempo in ieder geval hoog te houden in de klim. Maar het is toch een groot peloton. Een peloton. Nog steeds met Robert Geesink daarin. Dat is in elk geval het goede nieuws. In ieder geval wat de Nederlanders betreft. Gilbert zien we daar ook vrij vooraan zitten. En de kopgroep, ja, die zal bijna boven zijn met 5 minuten 30 voorsprong. Die zijn uh, inderdaad bijna boven op die la Gervade. Een uh, mooie beklimming, maar het is een uh, smal weggetje... en daardoor uh, moeten wij de ploegleiders even voor laten gaan. En is het uh, voor mij even niet te zien als de eersten al onder het spandoek door zijn... wie dat dan uh, is geweest, want uh, we zitten inmiddels wel in de laatste kilometer van deze klim. Met die kopgroep van vijf renners, met Fletcher, Ferclair, Sanchez, Cazar en natuurlijk Johnny Er en zijn uh, ploegleider, Michel Cornelissen... Die... Die reed net eventjes een tijdje naast ons. Ja, de microfoon is dan wel stuk, maar we kunnen wel met hem praten. En die zei toen al van... Ja, Sonny gaat natuurlijk in eerste instantie voor de bollen. Maar als die dagzegen echt uh, voor het grijpen komt... als die echt mee kan strijden... dan gaat hij natuurlijk daar ook voor meedoen. Maar ja, dat zal wel moeilijk worden... met uh, renners als Sanchez en Cazaar en met Verkler uh, bij je. Uh. Wij gaan nu over de top heen. En dat betekent dus dat uh, de eerste renners eroverheen zijn. En ik luister even mee. Hogeland daar als eerste boven. Hoor ik dat goed geheel was, Hogeland. In... Ja Hogeland kwam als eerste boven. Het was niet eens een sprint. Want er is absoluut overeenstemming daar tussen die twee. Hogeland mag de puntjes pakken voor de bolletjestrui. En Verclair gaat natuurlijk gewoon voor die gele trui. Dus Hogeland loopt alweer verder uit. En heeft nu een heel aardig punten totaal van 17. Vijf punten voor op Thomas Verclair. En nu zijn ze aan de afdaling begonnen. Dus oppassen geblazen. Wij hebben ook nog andere sporten op deze zondag. Volleyball bijvoorbeeld, Nederland-Spanje. Want we doen nog steeds mee, maar we moeten wel met 2-6 verschil winnen. Ja, onthoud deze getallen. 3-0, 3-1, Tom. Dat is belangrijk. Ja. Als Nederland inderdaad met 3-0 of 3-1 wint van Spanje... dan plaatst het zich voor de finale ronde in Slovakije van de European League. Kunnen ze een gooi doen naar de titel. De eerste set inmiddels begonnen. Nederland gaat voortvarend van start met Maan in de basis... op een plek die hij in het nationaal team normaal gesproken niet gewend is. Hij staat uh, vaak libero. Bij zijn club Maar Mazijk speelt hij als aanvaller. En dat doet hij nu in het Nederlands team ook. En dan doet hij... Zonder goed, want hij maakt het punt. Nederland op voorsprong 9-6 in de eerste set. Où passé ma station? Ici, Radio Tour de France. Please, baby, please don't go for them. Wij We gaan weer terug naar de koers waar die vijf maar blijven vooruitrijden. En een peloton erachter rijdt. Rio, wij zien dan de mannen van Van den Broek. Maar die is er niet meer bij op kop van dat peloton fietsen. Waarom doen ze dat? Schilberg. Dat is de man die zij natuurlijk proberen gewoon goed te houden in deze etappe. Maar ja, waarom ze dat doen, ik, ik, ja, ik moet je eerlijk zeggen, dan moeten ze toch de hoop hebben dat ze de koplopers nog gaan inlopen, echt. En uh, dat idee, ja, het kan natuurlijk, theoretisch kan het allemaal, maar dat zou de enige achterliggende gedachte kunnen zijn, want die aankomst hier in saint flour ik vertelde het al, we hebben hier geslapen afgelopen nacht in een hotel aan de rand van de stad. En als je dan omhoog rijdt, die laatste anderhalve kilometer, ja, dan is het toch wel weer een lekkere aankomst voor Philippe Gilbert. Het draait zo mooi omhoog. Het gaat lekker stijl omhoog. Maar dat zou dan de reden moeten zijn dat die mannen het tempo hoog houden. Want inderdaad, verder qua klassement is die ploeg in ieder geval onthoofd. Dat is nog niet het geval met de ploeg van de Schlekjes. Die rijden ook met een mannetje of zes daar in het spoor van de coureur van Omega, die daar op kop rijdt. En nu komen zij dan ook boven op ruime achterstand van die koplopers. Vijf minuten en 29 seconden. Het blijft een beetje het tempo ligt ook niet echt heel erg verschroeiend uh, hoog. Uh, dat is alleen maar gunstig voor de mannen natuurlijk aan de achterkant uh, van dat uh, peloton. En natuurlijk ook voor een man als Robert Geesing die probeert vandaag uh, te overleven. In ieder geval uh, zodanig aan de rustdag te kunnen beginnen. Dat hij uh, vanaf uh, overmorgen, vanaf dinsdag gewoon weer met frisse moed aan uh, het tweede deel. Het uh, tweede, twee derde van de tour kan gaan beginnen. We zagen wel Romain Feiju zojuist lossen uit dat uh, peloton. maar Hij deed dat met een glimlach. De sprinter uit de vakantieverleidploeg. Ja, die weet dat hij dan straks in de afdaling, als hij maar tenminste voorzichtig is op die smalle wegen... ...door weer rustig naartoe kan rijden. We komen wel langzamerhand in de buurt van de finale straks hier in saint Vloer. Want we hebben nog maar 62,5 kilometer te rijden. En de voorsprong, ik heb het al een paar keer gezegd, 5 minuten en 27 seconden. Voor de kopgroep in deze wedstrijd. Dus de groep met één Nederlander, Johnny Hogerland. En het is wat dat betreft toch een tour waarin we wel verwend worden met Nederlanders in de kopgroep. Zo nu en dan een keer niet. Maar Hoogeland heeft zelf natuurlijk ook al meegezeten in deze kopgroep uit de Ja, en Jammer dat Terpstra er uh, toch zo vroeg af moest uiteindelijk in deze wedstrijd. Nikki Terpstra alweer uh, lang en breed teruggebracht. Overigens ook door het peloton. kopgroep is net door Moerad heen. Is dus in het laatste, uh, inderdaad begonnen aan uh, de laatste ruime 60 kilometer van deze etappe. Het was een uh, mooie afdeling naar Muratou, een hele brede weg... ...waar we wel weer zagen dat Hogeland eerst eventjes op kleine achterstand reed... ...maar die kwam ook wel weer makkelijk terug, Dat is geen technisch lastige afdaling. Luis Leon Sanchez die nam het er eventjes van... ...en nu beginnen we dan aan de volgende klim van de dag... ...en dat is een lange 8 kilometer staat in het boek... 9 kilometer zelfs staat op de banieren die wij langs gereden zijn... ...de Col de Pradeboeke... Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Tweede categorie klim. De laatste klim van vandaag van tweede categorie. Hierna nog twee van vierde categorie. Maar dit is uh, dus een uh, lastig geval. En dit is misschien ook wel een sleutelmoment in de wedstrijd. Wat gaat hierachter gebeuren? Gaan die renners van Omega Farmer Lotto nog dat gat verder dichten? Of wordt het een dag dat de vijf vooruit mogen gaan strijden om de dagzegen? Fletcher, Vuckler, Hogelands, Sanchez en Kazar... zijn dus begonnen aan de uh, nou, laatste klim van tweede categorie. Maar hierna dus nog twee. Weken Aard houdt uh, waar we ook naar kijken... het wordt toch even overschaduwd door het feit dat uh, één iemand niet kon starten vanochtend... Maar, en daarna ook zes mensen, uh, Poels, de Nederlander waarvan het dan misschien konden wachten lichamelijk verzwakt... maar weer forse valpartijen en uh, nou, iedereen is even belangrijk... maar we noemen dan natuurlijk toch even Van der Broek en uh, Vinokerof of Vinokour of hoe we hem ook willen noemen. Het is geen mooie tour in dat opzicht, hè? want dit legt toch een schaduwtje over die tour heen, hè? Ja, met deze twee renners en dacht uh, dachten dat David, of niet David, maar Bradley Wiggins uh, ook al uitgevallen is op die manier. Met een uh, als kopman zijnde, een hele ploeg om hem heen gebouwd ook. Dan begint het stilletjes aan wel rustig te worden in de top 10. Wat betreft de echte mannen die ook om plek 3 strijden. Als we Slek en Contador nog vooropgesteld uh, op nummer 1 en 2 zetten dan uh, blijft Kadelevens uh, toch wel de grootste gegadigde, ook voor een podiumplaats. En als je dit ziet, ja, dit gebeurde dan in een, in een afdaling, forse, uh, forse val. In afdalingen zit dat gevaarder altijd in. Was dit weer een buitensporig, smalle, nare, rare weg... of is het gewoon iets wat overal had kunnen gebeuren? Dit? Ik denk dat het pure pech is. En uh, niet meer en minder dan dat. Het is wel zo dat uh, de wegen natuurlijk uh, nat, droog, half nat, half droog... je ziet het ook elke keer op de weg, uh, op de tv-beelden... ...donkere plekken in de weg. Dat betekent dat daar nog nat ligt. Daarnaast weer stukjes droog. En Je kunt inschatten dat die bocht wel droog ligt... ...en hij ligt dan toch halverwege nat. En dan is het in een flits van een seconde te laat. ja, Ik denk toch dat dat een beetje de oorzaak is van de valpartij... ...dat net eventjes met de wisseling van nat droog het misgegaan is. We gaan even in de koers kijken. Want Geolippus, terwijl wij over die uh, valpartijen praten, uh, heb jij een medische update, ja, ik? Ja, ik, ik ben absoluut niet uh, zo deskundig als jij dat bent, uh, Tom. Maar, nou, noem, uh, is, noem eens wat. In ieder geval <laughs> op dit gebied, maar uh, ja, nou ja, jij weet wel wat een veemuur is, een veemuur. Ja. Uh, goed, een dijbeen. Dat is de breuk die ja. Vino Kurov heeft opgelopen bij die valpartij. Het rechter dijbeen is gebroken. We zagen hem daar nou ook al uh, ja, overeind geholpen worden. Hij kon niet staan op dat been. En uh, nu verwacht toch wel iedereen hier om mij heen... dat het zo'n beetje einde carrière is voor Alexander Vino Kurov. Want hij zou er sowieso na het einde van dit seizoen mee ophouden. En ik kan me niet voorstellen dat hij ergens in dit seizoen... nog een keer op een fiets kan gaan zitten. Dus Vino Kurov, dijbeenfractuur. Frederik Willems, sleutelbeen. Nou ja, daar. Uh, dat is een beetje koud bier, hè? of uh, klein bier voor de meeste wielrenners. Dat uh, breken wel meer wielrenners. David Zabriskie, een gebroken pols. En Jurgen van der Broek, de Belg, een gebroken schouderblad. Dus uh, dat is uh, dan eventjes uh, de oogst van die ene valpartij op die overgang van dat droge naar dat natte wegdek in die afdaling. En zo zie je het maar letterlijk, het is een cliché van je welste. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in zo'n lastige etappe van de Tour. Van de tour gaan wij weer even volleyballen. Nederland, Spanje, de stellingen zijn duidelijk. Eerste set, we gingen lekker, Lars. Ja, we gaan nog steeds wel enigszins goed hoor Tom. Het is 16-14 in het voordeel van Nederland. Dat heeft vooral te maken met de service van Jeroen stond namelijk Het ging namelijk lang gelijk op 13-13, 14-14. En nu Rauwerding eenmaal aan service is gekomen... hebben de Spanjaarden het daar ongelooflijk moeilijk mee. Nu ook weer, bal moet weer over het net. Nederland kan weer aanvallen. Oh, maar dan kiest Abdelaziz verkeerd. Hij kiest voor een eerste tempo, snel door het midden. Zij heeft vlam, maar daar hadden de Spanjaarden op gerekend En vlam wordt vol afgeblokt. Zo is het puntje weer voor de Spanjaarden, 16-15... Nog wel in het voordeel van Nederland. Big De microfoon staat aan. Kijk even naar de plug hierachter die ik erin uh, moet steken. Ja, die zit er goed in. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I've lost with the inside of me. Every day I have to work to set my soul free.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 Ja, zo weet ook een keer of 200. Again, again. Van Splendid. Wat horen we nu? De eerste van jullie. Slechts drie koppels vanuit de finale. tegenzijden het natuurlijk. Gelijke stand is tussen een aantal nummers drie. Nou ja, u weet het wel. Zo rond kwart over vier, tien voor half vijf. onderzoeken wij het toergevoel in Nederland. Um, Flores van Hoorn, ik uh, hoor. Een, een, een echte quizmaster. Veel... Een hele echte quizmaster, dat is Hans-Jurgen Nicolai van de Tourquiz. En dat uh, gebeurt allemaal hier in een hotel in Ridderkerk. En Hans-Jurgen Nicolai die is eigenlijk uh, de man ook achter de nationale voetbalquiz. Het Nederlands kampioenschap voetbalquiz heet dat dan. En die is nu eventjes een ander pad ingeslagen, Hans-Jurgen. Waarom dit pad? Ja, voetbal en wielrennen zijn eigenlijk al van kleins af aan mijn favoriete sporten. Het dus zijn echt uh, twee, eigenlijk de enige sporten waar ik... Uh... Alles van volg en hoop van weet. Dus eigenlijk is het logisch in een voetballoze periode ja, een klein beetje vreemd te gaan naar het wielrennen. Maar ik heb wel heel veel affiniteit met wielrennen. Ja, want dat brengt me eigenlijk bij de vraag waar het om draait. Het toergevoel, wat, wat is jouw toergevoel? Ja, je kijkt er al maanden naar uit. Uh, zeker in zo'n zomer zonder grote voetbaltoernooi is de toer eigenlijk alles. Uh, ja, elke dag uh, alle kranten lezen, smiddags vroeg uh, voor de televisie als het even uitkomt. Uh, S'avonds uh, yeah, alle praatprogramma's rondom uh, de Tour de France. Tourpools meedoen, ja, noem maar op, geweldig. Het is hier een, een, een mooie zaal in het hotel. Uh, met uh, twee schermen. Eentje die is uh, gereserveerd voor de quiz. De andere, daar kunnen we dan de beelden van de etappe van vandaag zien. Want die moet natuurlijk uh, gevolgd blijven worden. Mm, er zitten wat kandidaten. Er is even een pauze, want we zitten in uh, afwachting van de finale. Ik, ik zie hier eigenlijk zeg maar, de vreemde eend in de bijt. Die doet nu net alsof ze me niet ziet. Maar uh, zo gaat het dus niet. De enige vrouw in dit uh, mannenbolwerk. Hoe voelt dat? Uh, nou, op zich wel uh, comfortabel hoor. Ja. Helaas is het niet zo goed gegaan als ik had gehoopt. Dus uh, die eerste, uh, bij de eerste drie zitten wij uh, zeker niet. <laughs> maar het is heel leuk om te doen. Wat zegt de Tour de France? Wat, wat betekent dat voor u? Ja, ik ben zelf ook echt weer lief en Ik fiets ook veel. En ik volg het ook uh, wel goed. Dus ja, ik vind het geweldig. Maar met name die oude, die oude vragen uit het verleden, dat is toch wel moeilijk hoor. Ja. Hoe oud uh, dan? Uh, jaren 70, jaren 60 of nog ja, verder terug? De jaren 80 dan gaat het nog enigszins, maar daarna wordt het wel uh, lastiger. Ik heb wel een beetje ingelezen en uh, probeert gewoon inderdaad wel veel, uh, achter veel dingen te komen, maar het wel uh, valt een beetje tegen. Ja. Nou, achter u zit in ieder geval de man in de gele trui. Hans-Jurgen, wat, wat zijn dit voor mensen? Uh, hoe, hoe kom je aan deze mensen? Nou, we zijn een uh, samenwerking aangegaan met RTV Rijnmond. En, uh, ja, via de kanalen van RTV Rijmond uh, hebben we de, de, de, de inschrijving geopend. Dus het zijn voornamelijk wel mensen uit deze regio. We gaan wel proberen om dat uh, volgend jaar wat ja, landelijker aan te pakken. Dat we een nog vollere zaal hebben. Dus um, ja, het is de eerste keer. Het kan alleen maar groeien, hoop ik. Mensen worden ook goed verzorgd. Drankjes, hapjes uh, en ze krijgen nog een mooi shirt. Dus um, ja, je verwacht natuurlijk wel dat het groter wordt. Hoop je ook een prominent? Want dat heb je met je voetbalquiz vaak, hè? Ja klopt, nu is het wel zo dat bij de, ja, bij de Tourquiz tijdens de Tour het een stuk lastiger wordt om prominente binnen te halen. De echte wielerliefhebbers en mensen die werkzaam zijn in de wielersport, die zitten natuurlijk in Frankrijk. Dus misschien moeten we ook over een iets andere datum gaan nadenken, misschien kort voor de Tour. Maar dat zijn allemaal dingen die we, het is vrij laat besloten, die we in de evaluatie mee gaan nemen. Maar uh, dat er rekken in zitten mag duidelijk zijn. Ja, er staat nog een deelnemer naast me. Is dit een eerlijke strijd? Want waar werk jij? Ik werk bij de Rabobank. Waar kom je nou vandaan? Ja, niet uh, je woonplaats, maar waar ben je de afgelopen dagen geweest? In de, in de Tour de France, twee dagen. En daar ga je ook weer heen? Ja, helemaal aan het einde naar Parijs. Hoe kijk je nu naar deze, ja, op dat ene scherm, die wedstrijd? Want dat gaat eigenlijk toch uh, niet helemaal zoals jullie gehoopt hebben, hè? Nee, het is nu natuurlijk spannend of uh, Robert Geesing het, uh, het gaat redden en gaat houden. Dus uh, we hopen morgen met een rustdag dat hij uh, in de bergetappers weer kan staan uh, komende week. Hoe gaat het met de quiz? Uh, Palt <laughs> dat tegen? Wat, wat voel je jezelf verplicht om goed te scoren? Nou, nah, zeker niet verplicht. Het is puur van de lol dit. Uh. Goed, succes. De laatste dan nog eventjes, Vincent Luyendijk. Je bent ook uh, samen met Hans Jurgen verantwoordelijk voor deze quiz. Wie van jullie twee is nou de echte kenner? Zegt eens heel eerlijk. Uh, ik ben de echte kenner, denk ik. Hans Jurgen die, uh, die is echt de grote quizkenner en ik ben een grote toerkenner. Maar ik zie Hans nu kijken en die denkt van nou, hij, hij lult maar wat. Maar ik denk dat ik de grote kenner ben. Ja, jij staat hier de quiz te presenteren, maar ik heb al lang gezien dat je eigenlijk de hele tijd maar naar dat andere scherm wil kijken. Want hoe moeilijk is het om je te concentreren nu, als er zo'n etappe aan de gang is? Ja, dat is verslavend. Je wil alles, alles zien, je wil alles weten. En vooral nu even met, met Hogeland en Veuclair was het even spannend hoe het bovenop de bergjes eraan toe ging. Ja, dat wil je zien. En dan, ja, dan is de quiz bijna bijzaak, zou je zeggen. Nou, ik zou zeggen, laten we dan maar snel aan die finale gaan beginnen. Want dan kunnen jullie nog het slot van de etappe meemaken. De wielerquiz gaat dus gewoon verder, de finale. En dan weten we of dat volgend jaar ook weer een vervolg krijgt. De Tour gaat ook verder, want we zitten pas op de tweede zondag. We gaan ook nog even volleyballen. Ja, de speaker is enthousiast. Jij ook, Lars Geerts? Nou, iets minder toch wel. Want het is point voor Spanje. En weet je die getallen nog, die ik je vertelde? Ja, je mag maar één zetje verliezen. Juist. En die ene set, die hebben ze juist verloren. 25-23 wordt het, omdat de verdediging van Oranje gewoon niet goed staat. De service is niet lekker, de Spanjaarden kunnen goed aanvallen en het blok is niet waar het moet zijn. En ja, dan wint Spanje zomaar ineens die eerste set. En alsof de druk nog niet hoog genoeg was, hebben ze, uh, mogen ze, mag Nederland nu geen enkele set meer verliezen, als ze zich nog willen plaatsen voor de finale ronde van deze European League. En als ik ze één tip mag geven, zorg er dan voor dat je beter gaat serveren, want Spanje heeft een Prima aanval. En de enige manier om dat te verstoren is om ervoor te zorgen dat de spelverdeler niet goed aan de bal kan komen. En dat doe je door heel scherp te serveren. Maar dat laat Nederland even aan het eind van die eerste set achterwegen. En daarom verliezen ze hem. Coach Edwin Benne en assistentcoach Henk-Jan Held zijn alweer aan het praten. En uh, gaan de tactiek voor de tweede set bepalen. En waarschijnlijk ook voor de derde en hopelijk de vierde voor Nederland. Maar Nederland mag in ieder geval geen set meer verliezen. Want het staat met 1-0 achter. Ja, dus keren wij terug naar de Tour, waar weer mannen aan het klimmen zijn. Maar dat doen ze bijna de hele dag, Rio voor ons gevoel. Ja, ze zijn de hele dag gewoon aan het klimmen, die mannen. Ik kijk nu naar het peloton waar de Belgische voormalig kampioen Jurgen Roelands het tempo aanvoert. En dan zie je dat het hele peloton toch nog vrij breed over de weg rijden. Dat betekent dat het tempo niet echt extreem hoog ligt. Maar de voorsprong loopt wel langzaam terug, hoor. 4 minuten en 36 seconden is het verschil nu tussen de kopgroep met Johnny Hogeland daarin en het peloton. En we hebben nog 56,6 kilometer te rijden. Dus normaal gesproken zou je zeggen, het zou nog kunnen natuurlijk dat het peloton uiteindelijk deze mannen gaat achterhalen. Maar het hoeft ook weer niet natuurlijk. Het is maar net wat ze willen. Willen ze ervoor zorgen dat Fuclair uiteindelijk die gele trui niet gaat veroveren? En geloven ze het verder wel voor de etappe overwinning? Ik kan me dat haast niet voorstellen dat dat natuurlijk de reden zal zijn. Want in het peloton zitten toch ook nog wel genoeg mensen. Denk aan Philippe Gilbert die hier op die muur van saint -Fleur willen gaan voor een uh, etappe overwinning maar goed 4 minuten 36 4 minuten 35 gaat weer een seconde vanaf 56 kilometer te rijden ruim waar zitten de koplopers nog steeds op uh, die koude uh, de pradeboek de, de zesde klim dus van de dag van de acht in totaal. Hierna is het eventjes rustig in het parcours wat beklimmingen betreft. Althans, officiële beklimmingen betreft. Maar het gaat de hele dag eigenlijk op en af. Zo'n 40 kilometer duurt het dan iets minder dan 40 kilometer. Tot de voorlaatste klim. En dan zijn we dus al diep in de finale. Dus het deel waar het echt de officiële beklimmingen elkaar opvolgen zit er dadelijk op. Kazan momenteel aan de leiding. Dan die lange Spanjaard Luis Leon Sanchez daar schuin achter, Thomas Leclerc de straks uh, lek gereden. Komt van uh, de zijkant naar voren toegereden. Voert het uh, tempo weer eventjes op. Dat is echt inderdaad uh, de rijder die het uh, meeste kopwerk doet. Ja, en uh, uh, ettert of niet, populair of impopulair... als je hem in de ploeg hebt, dan heb je wel veel publiciteit. En Jean-René Bernardot, de manager van uh, die ploeg... die heeft toch in de laatste jaren veel publiciteit gehad met Leclerc Met die hier gele trui al een keer. Met die ritzegers in de Tour, Franse titels... Die hij behaald heeft. En daar zit dus heel vaak mee in zo'n ontsnapping. Hogeland zit deze Tour in ieder geval vaak mee in ontsnapping. Probeer, probeert een beetje naar voren te schuiven. In de slotkilometers van deze klim. En Juan Antonio Fletja gaat ook nog altijd prima mee. En dat is natuurlijk ook wel echt iemand die kan aankomen. Maar ja, met zo'n pukkeltje aan het einde naast zijn vloer. Dan moet ik het nog zien met, met Fletja. Misschien is dat toch iets meer in het voordeel van een type als Sanchez of Thomas Veclaire. We rijden weer tussen de campagne. Door. De zon die schijnt, we krijgen na alle regen van de afgelopen dagen weer wat meer een uh, echt toergevoel. En zeker als de publieke belangstelling ook weer wat toeneemt. Op deze call, en ik hoop nogmaals dat ik het goed uitspreek, de, pra de boek. Ja, dat is helemaal mooi uitsproken. Sebastian uh, aard heel even, uh, kort voor het nieuwsblok van half vijf, uh, drie namen. Toch maar weer even, uh, uh, Veucler, want is bezig aan een prachtige inspanning, hè? Ja, hij is wederom gewoon uh, in zijn piekmaand bezig. En wederom laat hij zien waarom hij kopman is in zijn ploeg. En waarom die ploeg ook uiteindelijk is uh, voort blijven bestaan. Er was grote sprake van dat het zou stoppen. En nieuwe sponsor erbij alleen als hij bleef. En dat heeft hij uh, wel heel duidelijk ja, laten ja. zien waarom dat zo is. Hij staat er weer en hij doet gewoon weer verschrikkelijk goed. Tweede naam, Hogerland. Uh, je kan het wel willen en zeggen. Gisteren zei hij nog: Nou, die trui die ben ik nog, nog lang niet kwijt. Hè? eventjes misschien. Uh, hij is er gewoon weer bij. Hè? Je, moet, je moet maar wel kunnen. Ja, dat is een, een, een doel geworden in zijn, uh, in zijn hoofd. En had gisteren daar. Uh, moest even te veel meespringen. En heeft toen laten lopen, de kopgroep. Ook met het oog op vandaag. En dat, uh, dat heeft hij, denk ik, heel slim gedaan. Hij heeft nog wel een poging gedaan om toch nog één of twee puntjes extra te pakken. Daar kun je wat over denken, maar dat is, dat is op zijn Johnny's. En dat is ook denk ik de enige manier hoe hij mag en moet koersen. Die gaat hij aandoen straks. Nog één vraagje kort. Um, het feit dat Sanchez van de Rabobank hier zit... zegt dat iets over een veranderende tactiek van de Rabo... ten opzichte van Gezink? Ja, dat is wel heel duidelijk. Zij, uh, zij zijn uh, klaar wat betreft het klassement. En uh, als Robert... Uh, het volhoudt, de rustdag mee kan pakken en zichzelf in de toer houdt. Want er is maar één die het kan doen en dat is hij zelf. Ondanks alle steun van wat er rondom je heen is, hij weet wat hij voelt en wat er met, ja. hem, met hem aan de hand is. En het is de hoop dat hij die rustdag een beetje goed doorkomt en dat hij in de tweede helft van de toer wat, nog wat kan laten zien. Maar ik denk dat het de, de klassement geen optie meer is. Een hoop op het grote klassement is toch een klein beetje weg. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De oorzaak van het ongeluk met het schip Bulgaria is vooralsnog onbekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Hiemstra. In het noorden nu een enkele bui. In het zuidoosten gaat het ook wat regenen. Vanavond lossen de stapelwolken op en dan gaat het ook opklaren. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vannacht blijft het helder. In het oosten en zuidoosten zijn wel wolkenvelden. En ook is er kans op een enkele mistbank. De temperatuur loopt uiteen van 13 graden aan zee tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het mooi weer, de zon schijnt veelvuldig. Er is nog een kleine kans op een bui, vooral in de oostelijke provincies. De wind is zwak en waait uit een veranderlijke richting. De temperatuur loopt op naar 20 tot 25 graden. Dinsdag overdag is het ook droog, maar in de nacht van dinsdag op woensdag gaat het regenen. En ook met lokaal grote hoeveelheden regen. Daarna blijft het licht wisselvallig bij temperaturen iets boven de 20 graden. Ja, Guido Lippens, de grote vraag is: de laatste, tweede categorie berg zijn ze er al over, die vijf? Deze nee, zijn er nog niet over, hoor. Die Col de Prat Boek. Of deze heeft ook weer een andere naam: de Plon du Cantal. Uh, twee namen voor bergen, maar het zijn toch allemaal dezelfde bergen. En uh, we zijn begonnen aan de laatste honderden meters, dus. En natuurlijk moet Johnny Hogeland daar dan uh, gewoon weer die maximale punten gaan wegpakken. Want dit is een coachje van de tweede categorie. En dan kan hij gewoon vijf punten veroveren. Nou, dan weet hij het echt 100% zeker. Want hij staat vijf punten. Voor op Thomas Veuclair. En dat tussenklassement voor die bolletjes trui ja hoor, De overeenkomst is volkomen duidelijk. Johnny Hogeland pakt daar de maximale vijf punten voor Thomas Veuclair. Dan Sandy Cazar. En dan kijken we nog eventjes. Ja, Fletcher is dan de vierde man die nog punten pakt. En Sanchez. Nou, die gaat dan toch misschien wel voor die etappe Die weet dan misschien wel van weet je wat. Ik spaar me gewoon in die klimmetjes. Daarachter het peloton. Waar het tempo gewoon nog gestaag is. Waar nog steeds. Een flinke groep naar boven rijdt, maar er zijn toch al wat eenheden van afgewaaid. Dat weten we in ieder geval zeker. Het zijn met name de sprinters die hebben moeten lossen daar. Terwijl ze daar ook bijna boven zijn. Maar goed, ze doen er dan 4 minuten en 41 seconden langer over. Maar dan gaan we weer de afdaling in. Dan wordt het weer spannend dat dalen. Want dat blijft toch een lastig verhaal, Sebas. Hoe is die afdaling? Voorlopig de eerste zeg maar, kilometer, want wij zijn natuurlijk ook net over de top heen gekomen. De eerste kilometer, dat gaat allemaal wel goed. Het is uh, niet al te best asfalt, er zitten wel wat uh, hobbeltjes in daardoor. Maar in ieder geval, door de zon die meer is gaan schijnen, is de weg droog. En dat is misschien nog wel het uh, belangrijkste. En als ik zo naar de lucht kijk, boven ons, om ons heen, heb ik ook niet het idee dat het uh, binnen nu en heel snel nog gaat regenen. Er hangt nog wel wat bewolking, maar dat is vrij uh, lichte bewolking. En het gaat... Uh... Bijna recht naar beneden. Een enkele flauwe bocht in het begin van die afdaling. Maar dat betekent dat je mooi vaart kunt maken. En dat gebeurt dan ook rond de 80 kilometer per uur op dit moment. Daar zie ik gewoon Antonio Fletcher helemaal in die houding van het dalen. En Sonny Hogeland die hier volgens mij net hiervoor ons weer op een lichte achterstand rijdt. Maar Gio, wat gebeurt dan hierachter? Nou, hierachter gebeurt niet zo gek veel. Maar inmiddels is Kees Hogeland hier aangeschoven. En dat is de de vader van Johnny Hogeland. Natuurlijk de trotse vader die ziet dat zijn zoon zich na deze etappe weer in de bolletjestrui mag hijsen. Als er niks geks gebeurt. Uh, Kees, dat dalen van hem dat blijft natuurlijk wel altijd een lastig verhaal. Hè? Ja, dat is een verhaal wat natuurlijk in, in zijn hoofd zit. Nadat hij in Spanje vreselijk gevallen is, overigens met uh, geen letsel, in een afdaling met 70 km per uur over een hek gevallen. Ja, en ook uh, uit het Giro natuurlijk, hij heeft, uh, ook, uh, is ook langs uh, Wouter gereden en hij heeft hem ook zien liggen. En uh, ja, dan zit het in je hoofd. En Ik denk juist dat vandaag zo'n etappe heel goed is, dat hij moet dalen, om anders uh, weet hij van tevoren dat hij eraf gereden wordt. En ik denk dat hij juist vandaag, doordat hij echt mee moet met die mannen, uh, een groot deel van zijn angst wel kan overwinnen. Hoe kijk jij naar deze Tour? Uh, we zien trouwens Robert Geesink, heel keurig, gewoon Helemaal aan de linkerkant van de weg zien we hem nu naar voren rijden met een bandage om de arm. truitje een beetje opengeritst, die witte trui, Laurens ten Dam enzovoort. Maar hoe kijk jij naar deze Tour? Want het lijkt me zo'n vreemd gevoel als je je eigen zoon daar ziet rijden. Ja, dat is ook uh, vreemd. Uh, ik ben natuurlijk afgelopen, wat uh, was woensdonderdag, ben ik gekomen, s morgens in uh, Dinan. En s'avonds pakte Johnny gelijk de bolletjes trui. Dat was natuurlijk prachtig en uh, ja, je volgt de Tour toch met uh, de nodige belangstelling, ook speciaal voor je eigen zomer. Ik kijk ook naar andere Nederlanders en ik ben ook blij dat ik nu uh, Robert Geesing weer voor in dat peloton zie rijden. Ik hield ook mijn hart vast van de week toen hij daar viel en uh, ja, ik ben ook hartstikke blij voor hem. Ja, jammer genoeg zijn we ook afscheid moeten nemen van, uh, van Wouter Poels. Ja, dat zijn ook dingen die bij mij uh, meespelen. En ik, uh, ik kijk daar ook met belangstelling naar. Ik sta natuurlijk ook vrij dicht bij de ploeg. Dus ik spreek ook veel jongens. En uh, ja, zo kijk ik naar Maar natuurlijk speciaal voor Johnny ook. Logisch. Ja, want hoe gaat dat? Ga jij s'avonds naar het hotel van de ploeg... en dan krijg je in ieder geval van de ploegleiding even de tijd om met Johnny te praten met die andere jongens? Ja, we maken altijd een momentje. Maar ook s ochtends uh, ben ik bij de ploegbus dan bij het vertrek. En dan uh, praat ik ook met iedereen. Ik heb vanmorgen nog best wel lang met lieve staan praten. En uh, ja, met Rob Ruygen heb ik nog een babbeltje gemaakt. stond ik uh, in de hotel uh, bij de lift bij Wout Poels heb ik hem ook nog even proberen moeten te praten maar ja, dat zag ik gisteren wel dat was, uh, die was gisteren gewoon heel ziek ziek is ziek hè, dat kun je, en... je gewoon op een gegeven moment niet meer nee, en ik denk dat ze bij de vakantie uh, heel slim gedaan hebben om uh, Wouter uit de koers te halen want uh, hij is nog jong en uh, ja, hij moet nog verder hè? en je kunt jezelf hier niet helemaal over de rooien en jagen, want daar heb je gewoon straks een jaar last van, dat heeft geen zin hoe is dat met Johnny? Want dat druisteren, dat altijd maar weer aanvallen... iedere keer maar weer voor die punten gaan. Ja, dat zit in zo'n jongen, maar ik bedoel, gaat hij af en toe nog wel eens verstandig rijden? Ja, kijk, vandaag vind ik een verstandig rijden. Ze hebben een, uh, uh, Ja, hij heeft uh, met Föcler gesproken en dat is op zich verstandig. En ja, als je de punten wil pakken voor de bolletjes vandaag is daar een kans voor... En dan heb je in ieder geval uh, vandaag en morgen. En dan start je over morgen ook gewoon die bolletjes Hij heeft er een doel van gemaakt. Dat zien we nu. Dat wist ik ook niet van tevoren. Maar dat zien we nu. Nee, heeft hij dat nooit gezegd? Want uh, hij riep het natuurlijk in de pers wel eens van... Ja, die bolletjes dat lijkt me wel wat. Ja, natuurlijk. En uh, dat is ook zo. Dat heeft hij ook gezegd. Alleen, um, de, de kunst is natuurlijk... En voor hem uh, is het nu een doel geworden. Maar de kunst is om die bolletjes over, uh, over de bergen heen te dragen. En moet ook wel een beetje relativeren. We hebben nu pas vandaag, eigenlijk een beetje gisteren, vandaag pas... Echte bergen de categorie een paar erbij. Maar dan zie je dat hij goed is. En vanmorgen zei hij nog tegen mij van luister, ik ben beter als in de ronde van Spanje in 2009. Nou, toen ging hij met de beste klimmers mee. Niveau is hier natuurlijk wel iets hoger. Maar je ziet wel dat Johnny heel makkelijk mee rijdt. En die afdalingen, ik heb het nu gezien, de weg is nu wel droog. Maar hij gaat wel steeds makkelijker naar beneden. Dus. Ja, die ronde van Spanje waar je het over had, ik kan me herinneren, een van de eerste bergetappers, David Moncoutier, erkend klimmer. Die keek achterom en die dacht, ja wat heb ik nu in mijn wiel hangen. En vijf kilometer later keek hij weer achterom en had hij nog steeds Johnny in het wiel hangen. Ja, dat was natuurlijk prachtig. Johnny was toen eerste jaar sprook bij vakantie uit DCM en ja, Moncoutier die kende hem niet. En Johnny had zelf al die aanval gekozen, want het was een vroege vlucht, waar ook Pieter Wening bij zat, dacht ik toen. En uh, heeft toen twee, drie keer aangevallen onderaan de klim om uh, weg te rijden. En uh, gewoon om die, om die etappe ook te winnen. Nou ja, Moncoutier won hem trouwens ook niet. Volgens mij was het uh, Cunego die die etappe toen won. Maar uh, ja, toen heeft hij eigenlijk wel laten zien dat hij uh, goed kan klimmen. Nou, het peloton is in ieder geval over de top heen gekomen. De achterstand van het peloton loopt terug. 4 minuten en 48 seconden. Het goede nieuws is dat Robert Gezing in die witte trui zich gewoon weer vooraan heeft gemeld. Op de goede plek waar hij hoort te zitten. Er heb nog andere sporten op deze zondag. Volleybal bijvoorbeeld. Lars Geert, eh, hoe gaan we? Het klinkt weer wat enthousiaster, het publiek. Ja, maar toch lichte paniek even in de hal hoor. Hele lichte paniek even in de hal. Want Jeroen Rouwerdink stortte ter aarde. Op een gegeven moment na een uh, blokkeeractie kwam hij verkeerd terecht. Greep direct naar zijn enkel. Lag op de rug. Je zag dat hij pijn had. Iedereen hield de adem in. Want Rauwedink is een bepalende speler bij Oranje. Uh, spe is in absolute bloedvorm uh, uit Italië teruggekeerd. En is uh, inmiddels ook captain van het team geworden. En iedereen had zoiets. van oh, mijn hemel. Als hij er niet bij, meer bij is, dan kunnen we het wel vergeten. Maar hij kon op op eigen kracht naar de kant. Hij is nog niet teruggekeerd in het veld. Je zag hem even uh, de pijn eruit proberen te lopen. Wat springoefeningen maken. Uh, de, als ik het zo inschat. Maar nogmaals, ik, ik ben dan weer geen dokter. Kan het niet zien. Maar de dokter is er wel bij. Die, uh, die is eventjes uh, met hem in overleg geweest. En heeft gezegd, oké. Okay, uh, waarschijnlijk kan hij wel weer spelen. Even wat rusten en dan gaan we weer verder. Inmiddels op het veld uh, is Jan-Willem Snippen uh, zijn plaats. Uh, die heeft zijn plaats ingenomen. En het is 11-10 nog wel in het voordeel van Nederland. Maar je ziet toch wel dat er wat, uh, wat uh, de ploeg enigszins aangeslagen was. Want Oranje stond drie punten voor en heeft die voorsprong dus weer afgegeven. Want inmiddels is het 11-11. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 64 zo trouw des Nederland probeert een beetje model te blijven bij deze plaats in alle sportscholen. Natuurlijk tijdloze sportschoolhit, ook in de top 100 natuurlijk vertegenwoordigd. Prachtig hè, Kate Ryan, Desenchanté. En wij gaan weer naar de Tour waar die kopgroep uh, gewoon stand gaat houden Rio hè. Ja, dat denk ik haast wel hoor. Want 4 minuten 42 seconden met nog 45 kilometer te fietsen. Ja, dan denk ik gewoon dat ze er niet meer aan gaan komen. En dat ze dat ook niet willen. Want die etappe, dat geloven ze dan verder wel. Zolang die Verkler maar niet in de gele trui gehezen wordt eh, op het einde van de dag. Dan vinden ze het wel prima dat een van deze vijf mannen uiteindelijk eh, de overwinning gaat pakken in de etappe. Sanchez, Fletcher, Cazar, Veuclair en Hoogerland. Eh, ja, ik wou bijna zeggen het lijkt een loterij. Maar dat zal het zeker niet zijn als je kijkt naar de kwaliteiten van deze mannen. En ook de belangen. Ja, Veuclair. Die denk ik die gaat zeker wel voor die etappe overwinning Want dat is toch wel zo'n mannetje dat alles wil pakken. En dan kijk ik naar Hogeland. Die zal zeker blij zijn met de bolletjes traaien En ik kan me niet voorstellen dat hij nog op dat laatste klimmetje van de vierde categorie nog eens een keer kan gaan vlammen of wil gaan vlammen. Maar ja, je weet het maar nooit. Het zou prachtig zijn als het wel gaat gebeuren. Want dan gaan we hier toch rechtop staan. Niet eens meer op het puntje van de stoel zitten. Ze zitten nu in een afdaling. Want kijk ik naar het profiel van de etappe. Dan hebben we net die plom du cantal gehad. Die laatste berg van de tweede categorie. De Col de, pra, de Boek zoals die officieel heet. 1392 meter hoog. En dan gaat het heel langzaam naar beneden. Krijgen we zometeen nog de supersprint. Zal vandaag niet veel voorstellen. En daarna krijgen we dan die twee klimmetjes van de vierde categorie. Inclusief die slotklim. Dus de grootste hindernissen zijn achter de rug. En laat dat nou uh, het beste nieuws zijn. In ieder geval voor de mannen in het peloton die er niet zo lekker bij zitten. Denk ik dan meteen weer aan Robert Geesink, die ze gelukkig weer liet zien. De kopgroep inmiddels in een dorpje. Dorpje, ja, veel volk denk ik zo, Sebas, Want het is mooi weer. Zeker weten. Poljak, uh, dat is het dorpje wat we doorrijden. Dat betekent dat we op kilometer 164,5 zitten. En wij uh, precies bij een fonteintje uh, midden op een rotonde rechts afslaan. En dan weer verder gaan naar deze afdaling. Het is inderdaad een beetje met uh, horten en stoten. het ene moment zit je op een uh, wat vlakker gedeelte, op een plateau. Waar we er net een prachtig uitzicht hadden over het uh, centraal massief. Dat uh, glooiende landschap met toch die bergen tot uh, 1500 meter zo'n beetje. Vanmorgen reden we ook op zo'n plateau. En toen uh, hadden we een felle wind links van voren. De regen die sneed werkelijk waar in ons gezichten. En toen dachten we, wat een rotstuk is dit. En nu reden we eigenlijk op een ja, zelfde soort stuk als eerder vanmorgen, waar trouwens die kopgroep uiteindelijk ook wegreed. En dan ziet het Centraal Massief er toch veel vriendelijker en veel mooier uit. Achter die kopgroep dus, Fletcher Vukler, Sanchez, Cazaar en Johnny Hogeland. Ja, en hij mag dan wel die trui weer terug hebben veroverd. Het zou toch ook wel mooi zijn als we na zes jaar weer een Nederlandse ritzegen krijgen in de Tour de France. De laatste dus was Pieter Wening in 2005. Dat is alweer lang geleden. Dus Johnny, go for it! Je vader luistert. Laat ons uh, nog meer genieten vandaag. Hij vraagt in ieder geval nu om zijn ploegleider, om Michel Cornelissen, Ik zal gaan om uh, wat verzorging en om nog wat instructies. Aard 4 We hebben net twee man van die kopgroep al doorgenomen, waaronder Hogeland en Veuklaar. Maar die andere drie, uh, Fletcher, Cassar uh, en Sanchez, die mogen er ook zijn. Hè? Want uh, nou, zul je zeggen, het zijn alleen maar echte renners in de Tour. Maar voor ons wat eenvoudiger volgers, dit zijn echte renners. Hè? Ja, zeker echte renners, allemaal uh, al uh, etappoverwinningen in een Tour te pakken. En op Fletcher na. En, uh, ik uh, geloof dat hij de twee keer tweede is geweest. Ja. Dus om, om aan te geven met wat voor mannen ze op stap zijn in dit, uh, in dit uitje. Het gaat uh, in eerste instantie met, met, met uitzicht op de bolletrui. Uh, strijd geweest tussen die twee. Uiteindelijk zijn ze er volgens mij wel uitgekomen dat uh, dit hun be beide ja. geen goed doet. Zowel Fuclair uh, voor, voor de gele trui en eventueel etappe overwinning. Maar die heeft hij ook al uit zijn hoofd gezet. Die gaat nu uh, één streep naar de finish rijden, voor ja. en, en mag je dan zeggen dat de wetten van het wielrennen uh, zeggen... dat Hogeland niet voor de etappe zegen gaat meedoen... dat Fouclair dat niet doet, maar dat die andere drie dat wel gaan doen... omdat die andere twee een truitje aan mogen trekken naar de finish? Nou, dat Fouclair... Of ga je uitleggen dat ze dat niet hebben afgesproken... maar dat het toevallig zo gaat vandaag? Nee, nee, zeker niet. Het was overduidelijk. En het feit dat, dat uh, Johnny nu gewoon mee gaat rijden... dat is, uh, dat is de afspraak uh, om die tijd een beetje vooruit te blijven en dat uh, de andere drie in dit geval gewoon gaan strijden voor de eindzegen. Zo, zo zou je het bijna wel kunnen uittekenen. Ja, dat, is, dat zijn gewoon de wetten van het wielrennen, daar moeten we niet over zorgen. Die anderen hebben voldoende voordeel aan die samenwerking die er is. En als je die drie, want uh, ben jij met me eens dat dit uh, gaat slagen tot de finish? Ja, deze gaan ze niet meer terugpakken. Uh, ik vind het ook een beetje een hele vreemde set van oma Omegafarma Lotto, uh, wat ze aan het doen zijn met een kopman die eruit ligt, uh, met alles, alles, alles wat eigenlijk in hun kaart speelt... om gewoon niks meer te doen en af te wachten en kijken wat er gebeurt... is dit misschien een laatste strohalm die ze zeggen van... Uh, nog één keer in de tour gaan we nog iets kunnen neerzetten... met Gilbert uh, op deze aankomst. Maar zodra ze uh, zo dadelijk zien dat ze geen medewerking meer krijgen... weten ze dat ze een onbegonnen zaak begonnen zijn. Vind jij het apart dat helemaal niemand verder daarmee werkt? Een gaatje van vijf minuten naar Verclair... daar komen ze niet op drieënhalf bij wijze van om te staan. Daar worden ze niet echt nerveus van, hè? Nee, zeker niet. Ferculeur gaat niet meespelen voor die gele trui. die, dat die, gaat, die gaat heeft hij die... wel eens heel lang heroïs kunnen verdedigen al. Jawel, maar die gaat altijd door het ijszak. Die gaat nooit een, een Contador, een Slack, een, een Evans... Die gaat hij niet kunnen volgen op het moment dat die mannen echt losgaan op die, die, die beklimmingen. En dus het is meer een overgangszet uh, ja. voor de gele trui... En Prima dat hij hem heeft en dat hij hem even een paar dagen bij zich houdt. Dan hoeven zij zich er niet druk om te maken. En dan kunnen zij hun mannen sparen voor, uh, voor de etappes die nog volgen. En uh, in Frankrijk zijn ze er wel blij mee, denk ik. Ja, dat, ja. dat is een ding wat zeker is. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.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 Eén puntje. Eén puntje heeft Nederland nog nodig om de tweede set binnen te halen. Het staat 24-21. Drie setpoints dus. En Jelte Maan aan service. Die doet dat hard en die doet dat vol in het net. Dus één van de setpoints ben je alweer kwijt. 24-22. Hij had waarschijnlijk iets heel moois in gedachten. Had daarvoor ook al twee keer prachtig geserveerd. Toen heel rustig uh, over het net. had had Spaanse verdediging ontzettend veel moeite mee. Konden de aanval niet goed opzetten. En ook kon Nederland uitlopen. Op een gegeven moment van 22-21 naar 24-21. Maar inmiddels... 22 uh, 22, 24, Nederlands voordeel, Hogendoorn maak je het af? Nee, maakt het ook niet af. Hogendoorn kreeg een prachtige kans, kwam misschien iets te ver voor hem die setup En wil die over de balk heen. Maar Nederland nog steeds op setpoint, time-out, Edwin Benner. We gaan weer naar de Tour, Gio Lippens.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 dan uh, nou moet ik eventjes uh, kijken. Luis Leon Sanchez en natuurlijk Sandy Cazar. Die, uh, die, ja, die, uh, die gaan uh, misschien wel weer samenwerken om weg te blijven. Ik krijg nu te horen trouwens dat Johnny weer staat. Dat is in ieder geval het goede nieuws. Maar wat een volkomen idioot van de Franse televisie. Hoe krijg je het voor elkaar als de Fransen nu deze bestuurder... en alles wat er in die auto zit niet meteen uit de Tour gooien. Dan zijn ze zo hypocriet als te neten. Want het gebeurde laatst wel met uh, een motorrijder. Die Nicky Seurussen van uh, de fiets gooide. Maar ja, ten opzichte van eigen mensen... Zijn hij zijn ze meestal wat minder uh, streng. Fletcher zit in elk geval weer op de fiets. Johnny Hogeland staat in elk geval weer. En ik kijk eventjes naar mijn uh, buurman. Uh, ja, dat is wel even schrikken toch? Ja, dat is uh, vreselijk schrikken natuurlijk. Inderdaad, de idioot van uh, die gast achter het stuur. Daar Fletcher heeft trouwens wel heel veel pijn. Maar uh, ik hoop wel dat hij uh, snel de fiets staat en weer terug kan komen. Hij maakte wel een hele nare val in dat prikkeldraad. Gelukkig wel in het gras. Maar ja, we gaan snel zien of hij uh, op de fiets zit en terug kan komen. Ja, dat was vader Hogeland. Die natuurlijk ook hier toch wel eventjes wegtrekt. Om het zo maar te zeggen. Kijk nu naar Fletcher. Die even wat ondersteuning krijgt vanuit de auto van Sky. En dan zie je toch daarachter nou, het een en ander gebeuren. Maar Sebas, jij zit er natuurlijk ook bij. Sta jij bij Sony Hogeland? Nee, ja, wij werden inmiddels doorgestuurd. En Sony Hogeland stond dus inderdaad. Vroeg meteen om een nieuwe broek. Want die broek was helemaal opengescheurd door het prikkeldraad. De, de schrammen en de streamen waren duidelijk te zien op zijn benen. Waar het bloed uit kwam. Maar hij stond en hij wil weer door. Vroeg dus om een nieuwe broek. Maar vroeg wel ook eventjes om uh, de motor met daarop uh, een van de ronde artsen. Zodat hij hem uh, kan verzorgen. Maar als ik achterom kijk dan zie ik een leegte, een lege weg. Dus uh, Hogeland staat daar nog steeds. Fletcher zitten wij nu achter. Die rijdt maar niet hard. Maar rijdt dus inmiddels wel weer. Ja en die gastenwagens inderdaad halsbrekende toeren om er uh, voorbij te komen. Terwijl ze anderhalf uur geleden sommigen al het advies kregen om de kopgroep voorbij te gaan vanwege de smalle wegen. Maar nu dus uh, dit ongeluk weer. Wat een enorme rotsituatie. Hogeland staat er dus stil. Fletcher rijdt weer. Maar het is een ja. kopgroep. Valt even weg, Aard. Nou ja, dit, dit is niet meer te beschrijven, hè, deze actie die je zag. Nee, dit, is, dit slaat werkelijk alles. Kijk, uh, uh, uh, uh, Leuk allemaal met de gasten en het hoort erbij. Maar niet, niet, ja, dit, ik bedoel, ik sloeg het brood hier bijna over midden. Dit is, dit is ongehoord. Ja. Ongelooflijk. Het is een ongelofelijke actie. Nou, we hebben weinig nieuws uh, over Hoogland op dit moment. Uh, de drie vooraan uh, de, keken even en dachten toen doorgaan. De, de, kunnen die niet anders? Ja, je, je kan ook niet. Ja, we, het was wel erg snel dat ze zeiden: fietsen, of niet? Ja, kijk, verkleden. Die rijdt daar natuurlijk al de hele dag voor die gele trui. En die, die, die, die heeft zich al helemaal de tandjes reden om, om nu die voorsprong weer omhoog te bouwen. Hè. En ze staan gewoon weer op vijf minuten met een peloton. Dus hij heeft gewoon een hele grote kans om morgen in de rustdag in het geel te zitten. En dan gebeurt dit, ja. Dan... Hij kan ook niet stoppen. Hij moet, hij moet door. En, uh, ja, ik denk dat hier ook het laatste nog niet overgezet is uh, binnen de Tour. Gio Lippens Johnny Hogeland zit weer op de fiets. Is inmiddels weer vertrokken. Krijgen we net van collega Sebastiaan te horen. Dat wordt ook via de Tour Radio gemeld. En dan denk je toch van ja dat is nou precies de reden. Kees Hogeland naast mij zei het net ook al. Waarom Thomas Veucler niet geliefd is in het peloton. Op het moment dat Johnny Hogeland daar de berm in vliegt. Op het moment dat Fletcher onderuit geveegd wordt. Geeft Veucler gas. Bravo voor die Fransen. Ligt aan kop, Thomas Veukler samen dus met Sanchez en Casar. Fletcher volgt daarop, die zat weer eerder op de fiets. Hoogerland zit inmiddels dus ook op de fiets. En het peloton volgt op vijf minuten. Nog 33 kilometer te fietsen, twee kolletjes van de vierde categorie nog te gaan. Kortom, de ontknoping gaan we net voor zessen meemaken... in het volgende en laatste uur van Radio Tour de France. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Age beter bekend als A.G.M., kraakt begin jaren 70 kluizen met zijn thermische lamp. Pak dus de duim pak je hem op en uh, werp je hem naar binnen toe. Dus je kan in principe wel zo licht zijn, dan kun je gewoon vier mij pakken in één keer. Dat is met Bernard Heiting gebeurd? Dat hij zo met een stok door zijn hand ging. Nieuwsgierig naar meer.